Phonefuck. Bam, exact. Tien overal, wacht. Dus tijd om iemand in de zijk te nemen. Zoals elke ochtend weer warming up. Slimme fan. De Slimme fan phonefuck. De Sint is weer in het land. En het zijn zware weken voor zijn hulpjes. De Zwarte pieten, ze moeten al die pakketjes en die cadeaus maar bezorgen. Nou heeft Sint veel pieten. hè. De Hoofdpiet, de Wegwijspiet, de Zeurpiet, de Zielenpiet. Sinds kort heeft hij ook de Piet. En die probeert in de phonefuck vandaag van zijn werk af te komen... door te bellen met een pakketjesbezorgingsdienst. Goedemorgen Team T-Express, spreek spreekt met Zeddy. Ja, Zeddy, goeiemorgen. Spreek spreek met uh, meneer Zwarte, hallo. Hallo. Uh, ik heb uh, de komende dagen en weken flink wat pakketten... die ik uh, moet versturen van mijn baas. En ik vroeg me af of daar een uh, speciale regeling voor is... voor grote hoeveelheden pakketten die verstuurd ja, kunnen worden. Ja, dat is er zeker wel. Ja. Moet dat alleen allemaal dan eventjes in een bestandje zetten... en ja. even doorsturen, maar dan gaan we dat gewoon wel doen. Want het gaat wel om, uh, ja, zeker de komende weken, duizenden... Uh, Oké, nou ja, dat is natuurlijk sowieso altijd interessant. En wat is jullie postcode? 1012. Ja. ZP. ZP. Onder welke naam kan ik jullie erin zetten? Klaas BV. Klaas, wel met een K? Ja, met een K, ja. Klaas BV. En wat adres is? Dat is Pakhuis 2. Pakhuis 2. Ja. En dan was het 1012. ZG. ZP. ZP, oké, okay. Amsterdam. Oké, okay. en uw naam is de heer? De zwarte. Zwarte, ja, dat is de ja. inderdaad. Oké, okay. dan Zwaar. had u het erover: over de komende tijd gaan er heel veel zendingen uit. Ja, er gaan er nogal, uh, nogal wat uit. En we hebben zelf, uh, normaal wordt dit intern opgelost, die bezorging. Nee, ja. Maar het goed was door de crisis ook een beetje boven de pieten, uh, pet zijn. er zijn wat zwartwerkers uit het land gezet en wat mensen ontslagen, waardoor de pakjescapaciteit een uh, minder geworden is. Ja, Even kijken, wat, waar gaan die zendingen over het algemeen naartoe? Ja, overal door het land, hè. Maar het is wel, al, het is alleen binnen Nederland of ook buitenland? Het is uh, Nederland, klein stukje België, maar deze zendingen zijn alleen binnen Nederland. En wat voor soort goederen versturen jullie? Uh, al speelgoed. Ja. Snoepgoed. Maar ook wel de laatste tijd wat de tablets, laptops, telefoons, dus elektronica, kleine elektronica. Maar dat is het, de hoofdmoot. Oké. Okay. Eigenlijk. Eh, nog goed ik neem aan dat het ook allemaal met de feestdagen was. Ja, ja, ja, het is zeer, zeer feestdagen decembermaand gerelateerd. Dat, uh, dat zeker Ja. Onze uh, piekmaand ah. hè, december is een beetje. Ja, ik ja. begrijp het. Ja. Oké, okay, nou volgens mij heb ik hier dan wel alles in meegenomen. Mag ik nog één vraag stellen? Want jullie ja. losten dat zelf opzij of hebben jullie het ook wel ondergebracht bij andere vervoerders? Nee, we hebben het tot nu toe altijd zelf opgelost. Maar de capaciteit aan uh, goede gekleurde mensen die is een beetje teruggelopen de laatste tijd. Het wordt ook allemaal wat duurder. Ja, oké. Okay. Dus vandaar dat we nu gewoon een keer proberen willen. te outsourcen. Dan kunnen wij ook een keer een beetje chillen, een beetje rustig aandoen. Ja, nee. En uh, de bezorging uit handen geven, snapt u? Ja, ik snap het absoluut. En, en nog even een korte vraag: want is het alleen aanleveringen aan de deur bij jullie? Qua pakketten, bij mensen? Want het is vooral ja. bij particulieren thuis. Qua bezorging? Ja, dat mag wel, maar er moeten inderdaad wel mensen aanwezig zijn die voor pakket kunnen tekenen. Mochten ze er niet zijn, zullen ze altijd een briefje ontvangen in de bus met het verzoek om ons te bellen om een nieuwe afspraak te maken. Het is eventueel niet een manier om alternatief de pakketten aan te leveren? Ze mogen bijvoorbeeld ook een ander afleveradres opgeven, dat mag. Ja, omdat wij het altijd via de schoorsteen deden, tot, tot nu toe. Ja, oké, okay, op die manier. Ik maar weet niet of dat, of dat kan, eventueel. Nee, dat is niet mogelijk. Oh, dat is wel een... Want UPS deed dat wel. Oké, okay, nou, ik zal het erbij vermelden. Graag hoor. Oké, okay, ik zorg voor dat een van de collega's je terugbelt. Dat is wel belangrijk namelijk. Ja, ik, ja. Uh, ik ga contact met ze opnemen. Dank u wel, mevrouw. Ja, Oké, okay, bedankt. Dag.